11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Hoe blijf je fit? Dat doe je op een kurp. U hoort het goed, op de kurp. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste vijf jaar sterk toegenomen. In 2008 maakten 1353 mensen een eind aan hun leven. Vorig jaar waren het er 400 meer. In twee derde van de gevallen zijn het mannen. Demograaf Latten van het CBS zei in KRO Goedemorgen Nederland... dat er een verband is met de economische crisis. Is. Um, ook al is het misschien niet experimenteel aantoonbaar en bewijsbaar. maar de, de correlatie is wel zo duidelijk. En ook in andere landen. Je kunt duidelijk zien dat de landen waarbij, waarbij de economische recessie het meest heeft toegeslagen. dat daar ook de stijging in het aantal suicides het grootst is. Zelfdoding komt relatief weinig voor bij mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bij Surinamers ligt het aantal zelfdodingen hoger dan bij autochtonen. Het Amersfoortse raadslid Ramon Smits Alvarez heeft op de dag van zijn zelfmoord een brief geschreven aan een Spaanse journalist. Die brief is in handen van RTV Utrecht. De raadslid schreef dat hij zijn leven moest eindigen in Galicië, waar hij ook politiek actief was. Verslaggever Martin de Wind van de RTV Utrecht dat mensen hier trots moeten zijn op zichzelf en op hun taal. En hij, hij wenst de regio toe dat het in plaats van het achterland van Spanje... de poort van Europa moet worden. En hij ondertekent die brief met Ramon Smits Alvarez en Galicia. Smits Alvarez schreef ook dat hij zijn zonden heeft bekend... in de kathedraal van Santiago de Compostela. Hij stelt dat de meeste mensen die naar Santiago komen... daarna naar huis gaan, maar dat het voor hem op die plek eindigt.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 Het debat over het racistisch gehalte van Zwarte Piet heeft nu ook België bereikt. De Vlaamse acteur Bart Peters, die in België de tv-serie Dag Sinterklaas presenteerde, zegt dat Zwarte Piet een bleekscheet is. Peters zegt, dat, Peters zegt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de oude en de nieuwe Zwarte Piet. In de oude mythe was Zwarte Piet een moor, maar die is weg, vergeet hij, schrijft Peters in Dagblad De Morgen. Ook directeur Wim Pijbus van het Rijksmuseum is van mening dat Zwarte Piet verkeerd begrepen wordt. Slavernij zou er niks mee te maken hebben en een schilderij zou dat bewijzen. Het vroegste voorbeeld wat we hebben is uit 1520, uh, waarop wij een zwarte man zien op een klein schilderijtje. Een prachtig portret, een trotse kerel die vermoedelijk in de hofhouding van Karel V een rol speelde. En dat is eigenlijk al voordat de slavernij in deze kontrijen werd gebezigd.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 Inderdaad, zonder meer op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat 4 kilometer tussen knooppunt Hoeverlaak en Barneveld. De A15 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hardiksveld Giesendam. De linkerreis ook is daar afgesloten. Het gevolg is 5 kilometer file. Aan de A16 Breda richting Antwerpen. 3 kilometer bij knooppunt Galder een ongeluk. Daar is de rechterreis ook dicht. Een korte file op de A27 Utrecht naar Breda. 2 kilometer voor knooppunt Gorkum. En nog problemen bij de spoorwegen... want van en naar Almelo rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Zometeen in de gids.fm gaat onze taal ten onder aan het Engels. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet mee verzekerd. Ah nee Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn direct mee verzekerd.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 Het heeft iets knus, iets familiaals. Muziek maken en aan de keukentafel samen hoesjes vouwen voor de cd's. De band The Kift bestaat 25 jaar en zorgt al die tijd voor bijzondere muziek en ook bijzondere gebruiken. U gaat het meemaken. Zal het Zwarte Pietendebat politieke gevolgen hebben? Een schisma in de Kamer, wellicht in het land. Believers en non-believers, onverzoenlijk tegenover elkaar. Met uiteindelijk winnaars die lekkers krijgen en verliezers de roe. In ons forum Midweek Den Haag worden de eerste barsten zichtbaar. Het stinkt er, het is er druk... En het is ook nog eens duur, de sportschool. Je moet er dus wel wat voor over hebben om fit te worden of te blijven. Maar het kan ook anders. Met de curb, dat is een kruising tussen een fiets en een crosstrainer. En je komt er ook nog eens ergens mee. Dadelijk de proef op de som. En wij blijven toegankelijk als altijd. Die knecht vindt ook een zak. Surf naar gids.fm. Aan de digitale versie van de dikke vandalen... zijn zoals elk half jaar weer nieuwe woorden toegevoegd. En wat zie ik dan? Bitcoin, mindfuck, selfie, swagger, storytelling en fact-free politics. En dat is dan nog maar een heel kleine greep uit de lijst Engelse woorden. Het ontlokt aan mij in ieder geval vanochtend de uitspraak. Onze taal wordt vergiftigd met Engelse woorden. Waar of niet waar? Niet waar. Zegt taalkundige Wim Daniels, die we natuurlijk ook kennen... als columnist bij Spijkers met Koppen. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Ik lepel dus een hele reeks Engelse woorden op, nog niet eens allemaal... en jij zegt, als Nederlandicus, dat is prima. Nee, ik heb alleen niet waar geantwoord omdat ik het woordje vergiftigen te sterk vind. Ik vind wel dat er inderdaad heel makkelijk veel Engelse woorden in de taal komen... waarvoor net zo goed Nederlandse woorden gebruikt zouden kunnen worden. Een van de nieuwe woorden die nu toegevoegd zijn in Vandaar is shine simpelweg in de betekenis schitteren. Maar ja. Nou ja, daar kan schitteren natuurlijk goed, goed gebruikt worden. Dus, maar, maar het is niet zo dat wij uh, de indruk moeten gaan wekken dat onze taal voornamelijk nog bestaat uit Engelse woorden. Want als je de Nederlandse woordenschat bekijkt, dan moet je zeggen, nou 65% dat zijn van oorsprong Nederlandse of Germaanse woorden. 35% komt uit een andere taal en van die 35% komt nog altijd het overgrote deel uit het Frans en via het Frans uit Latijn. Dus als ik ze allemaal op een hoop gooi, dan lijkt het veel, maar in werkelijkheid valt het best mee. Ja, en het komt vooral omdat de, tegenwoordig, de, de laatste 10, 20 jaar, we heel veel uit het Engels halen. Maar dan moet je daar ook nog bij uh, uh, bedenken dat het Engels uh, ja, voor 50% uit Frans bestaat. Als ik de dikke vandalen er even bij pak, de digitale versie, dan zie ik 600 nieuwe woorden in een half jaar. Is dat veel? Nee, dat zei ik wel normaal. En het is het grote voordeel van een digitale vandalen. dat je daar in feite elk nieuw woord dat je tegenkomt. meteen kunt opnemen. Kijk, in een papieren editie kan dat moeilijker. want dan loop je altijd achter de feiten aan. want zo'n papieren editie kan maar één keer in de tien jaar gemaakt worden. Maar. Elk nieuw woord kan opgenomen worden. En dat stoort ook niemand, want als je het niet opzoekt, dan zoek je het niet op. Maar het neemt ook geen ruimte in beslag, maar het staat er wel. Dus dat is eigenlijk fantastisch, dat Vandalen dat aan het doen is. Elk nieuw woord dat ergens gesignaleerd wordt opnemen. Je moet het dan wel heel goed omschrijven. En er staat nu ook steeds achter, voorlopig toegevoegd in 2013. Kan nog veranderen, wellicht kan nog veranderen. En dan vooral met het oog op een eventuele nieuwe papieren editie. Want daar moet je natuurlijk de eendagsvliegen niet in opnemen. Als je naar de lijst kijkt, Wim, wat is dan echt een mooi woord? Ik vind roeptoeteren, dat vind ik eigenlijk wel een fantastisch nieuw woord. Die is mooi, hè? Daar zit ook weinig Engels aan vast. Roeptoeteren, dan ga je luidkeels en ongenuanceerd je mening verkondigen. Niet dat ik de, zeg maar, ...die inhoud daarvan geweldig vindt... ...maar het woord roeptoeteren als mooie samenstelling vind ik prachtig. En een lelijke? Wat is een niet zo mooi woord? Uh, nou, een, een lelijke vind ik dus... ...wat ik net noemde, die, die shine. Dat, ja. v, ...dat vind ik een, een lelijke... ...en ik ben ook niet zo van de verhaspelingen... ...dus dat je twee woorden met elkaar gaat combineren... ...om daar een nieuw woord van te maken... ...en dat is bijvoorbeeld het woordje Fablet. ...en dat is een combinatie van tablet en phone... Uh, omdat je soms die combinaties tegenwoordig hebt, ja, dat is dan een fablet geworden. Uh, van contaminaties ben ik niet echt een voorstander. Fablet, ik had, uh, Dit is nieuw hoor, voor mij. Ik had hem ook nog niet gehoord, moet ik zeggen. <laughs> nee. Fablet, ik, uh, ja, nee. Ja. Uh, en, en, maar, maar bijvoorbeeld ook een, pra een prachtig woord, vind ik wel, dat geeft ook wel aan in welke tijd we leven, is sociale testament. En dat is dus een testament dat je maakt om aan te geven als je dood bent, waar al je sociale mediacontacten naartoe gaan, wie die moet gaan beheren, wie je Twitter moet gaan afbouwen of voortzetten, wie je website, et cetera. Sociale media testament. Helemaal aan elkaar geschreven? Of, uh, laten Helemaal we het dus... aan elkaar geschreven, ja. ja ik zat toch even te denken, nog een streep, maar dat toch niet? Nee, nee, nee. En um, de Dikke Vandalen, we hadden het net over de papieren versie, um, die bestaat volgend jaar, of eigenlijk de hele Dikke Vandalen, 150 jaar. Ja. Uh, wordt het een groot feest? Dat wordt een gigantisch uh, feest. Er komt uh, ook een uh, jubileumboek uh, met 150 jaar uh, van Dalen. En er zijn in die 150 jaar fantastische dingen gebeurd. Uh, in de Vandalen, Vandalen zelf, uh, naar wie het boek vernoemd is, heeft in feite het eerste boek waaraan hij mee heeft gewerkt niet meer meegemaakt. Toen was hij al overleden. Hij is in 1872 overleden. Maar we gaan bij het woordenboek uit van 1864, toen twee broers Kalisch uh, het eerste woordenboek hebben gemaakt en Vandalen hij heeft zich vervolgens aan de verbetering daarvan gezet. Maar hij was net dood toen die verbetering klaar was. Maar goed, we eren hem nog altijd door het woordenboek de Dikke van Dalen te noemen. Gaan we volgend jaar doen en ik mag verklappen, Wim, dat jij ook een speciaal jubileumboek gaat schrijven daarover. Ja, ik ga het jubileumboek maken met uh, daarin de prachtige anekdotes over 150 jaar woordenboek maken. En dan in het bijzonder de Dikke van Dalen maken. Kijk, en uh, wat vinden we daarin bijvoorbeeld terug? Een mooi woord? Kan je dat overklappen? Nou, uh, wat, ik, wat ik zelf heel, uh, echt een fenomeen vind in woordenboeken... is dat er ook woorden in staan die niet bestaan. Maar die nemen, we, die nemen ze met opzet... Op, dat zijn zogenaamde spookwoorden. Die nemen ze met opzet op. om te voorkomen dat een andere woordenboekmaker. jouw woordenboek gaat kopiëren. Want dan zie je in dat wo woordenboek van die andere woordenboekmaker. opeens dat woordbestaan dat jij erin hebt gezet. dat niet bestaat. om te voorkomen dat het geplageerd wordt. En dan kun je zeggen: ja, hé, hey, maar je hebt het gewoon overgenomen. Want je hebt een onbestaand woord overgenomen. Een mooi controlemiddel. Een echte copyright-strijd. Ja, ja. Ook een mooi woord trouwens. Hè? Vroegen we er <laughs> ook aan toe. Taalkundige en columnist Wim Daniels. over de nieuwe woorden in de digitale dikke van Dalen. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gids .fm. Fietsers, steppers, skaters, space scooters, hoop esjes, oh ja, en natuurlijk de hardlopers. Aan manieren om je sportief te verplaatsen, geen gebrek. Maar pas op, want misschien komt er nog eentje bij. De curb. Ontwerper Hanko Ravelli heeft grootse plannen met zijn vinding. Maar die curb, hè, wat is dat nou eigenlijk? We schakelen over naar Delft. Want daar is verslaggever Robert Jan Boy. Robert-Jan. Ja, de GURP staat recht voor mij. Sterker nog, ik kan hem even aanraken. Laten we dat eventjes doen. En uh, Hanco Ravelli is uh, drukdoende met een uitleg voor twee studenten... die hier geïnteresseerd staan te kijken naar de GURP. In een loods van de TU in Delft. staan allerlei uh, geheimzinnige apparaten staan. Waarbij andere GURPs misschien gebruikt kunnen worden. Ik weet het niet. Maar ja. dat is hem nou, student. De GURP. Ja, hij is in, uh, in de vara kleuren, dus... Uh... Uh, mooi rood. Uh, mooi rood, ja, klopt. Hoe ziet het er nou uit, zeg. Het zijn stangen. Het zijn wielen. Een groot, grote voorwiel. Twee kleine achterwieletjes. Ik zie stangen. Hij staat op een tafel overigens. Dus ik kan er niet helemaal bij. Maar grote stangen en trappers. Van die hele brede trappers die je soms wel in een sportschool uh, ziet. Ja, het is gebaseerd op een crosstrainer. trainer. Ja? En uh, ik heb het idee gehad om uh, zelf wel op een crosstrainer te willen staan. Maar niet uh, in een sportschool. Nee, hij is uit frustratie geboren. Ja, ja. ik uh, heb helemaal niks met sportscholen. Wel met dames in mooie pakjes. Maar niet uh, ja. met uh, die sfeer die daar hangt. En de, en de viezigheid en de kosten. Nee. En ik wil gewoon vanuit huis. Toen zag je daar een apparaat. Ja, toen ik je, ik... dacht... dat moet uit de sportschool gewerkt worden. Nou, ik zag het apparaat ergens in een uh, sportzaak En toen dacht ik, hé, dat lijkt dat grote wiel... wat aan de voorkant zit, is een soort vliegwiel. Ja. Bij ik dacht, dat kan eigenlijk gewoon ook een fietswiel zijn. Ja. Nou, zo is het geboren. En uh, dat was ongeveer 2004. Kunnen wij hem even demonstreren? Want hij staat hier op een tafel. Ja, ik ga hem er voor je af. Ja. Onder de indruk? Ja, absoluut. Het is een bijzondere uh, verschijning. Waarom eigenlijk? Ja, het, het is iets wat je niet vaak ziet. Uh, een uh, fitnessapparaat dat zich verplaatst uh, over de weg. Dus het is toch iets heel anders dan een, uh, dan een fiets. Ken je ook verder? Nee. Nee? nee, niet, ja, niet willekeurig hier tegengekomen uh, in de loods. Die vaak lopen hier in de werkplaats, dus ik weet ongeveer wel waar hij mee bezig is. wat doet die man in hemelsnaam? Ja, we willen dus graag wat meer uh, uitleggen. Het is uh, een, eigenlijk gewoon echt een cross-trainer. Ja. Alleen het verschil is dat we sturen met het gewicht verplaatst van links naar rechts. Ja. Dus dat betekent, als je erop gaat staan, wil hij eigenlijk gaan sturen. Eens even in? kijken. Ja. Is, ja. Je gaat er, ik hier. zet mijn voeten op de trappers. Ja. Denk die brede ja. trappers en ik pak de hefbomen ja. bijna op schouderhoogte vast. Er is overigens geen zadel, dus je moet blijven staan en die draaiende beweging maken met je voeten, neem ik aan. Ja, ja het is een, echt een cross trainer. Hè. Op, Even kijken hoor. Op, vast eventjes, dat... Eerst rustig staan, deel staan. Ja, ja. Ja, als je dat gevoel hebt, als je kan staan. Dus Hij wiebelt een beetje, een geval... beetje Hanko. Uh, ja, dat komt omdat je je handen niet goed kan plaatsen oh, met die oh, microfoon. Hou de microfoon maar even Ik ga vast. die microfoon voor ja. je vast. Je moet je dus een beetje balanceren om de dingen recht ja, te en houden. en ga eerst even stilstaan in ja, balans. Ja, in balans. Als je dat kan... Dat kan ik. Dan ga je nu heel langzaam proberen naar ja. voren te komen. Oh, ja. kijk eens. Oh, dat gaat hier al. En altijd. niet naar beneden kijken. Niet naar beneden kijken. Nee, het is de bedoeling... Oh, dat ja, je dan... ik zie inderdaad dan stuur door je gewicht. Ja. kijk, je bent ho, eigenlijk ho, al... Ho, ho, ho. <laughs> Zo, het ding het gaat heen en weer en doordat hij heen en weer gaat moet je, kan je sturen. Ja. Maar eh, om nou goed te sturen in allerlei verkeerssituaties. Ja, dan ben ja. je toch echt vanaf uh, half uur tot een uur ben je wel bezig om goed te, te leren manoeuvreren. Ja. Hier staat een uh, student, schat ik zo in. Ja, klopt. Breed te lachen. Ja, mooi product. Ga door. <laughs> Wordt dit wat? Ja, goudmijn. Goudmijn. je gelijk. Het is serieus, Hanko. Nee, dat is serieus. Hier zitten uh, uh, serieuze partijen achter. De TU Delft is uh, sponsor, ja. aan de ene kant. Maar ook InnoSport.nl. En InnoSport.nl is een dochter van NOC NSF. Dus dat betekent toch wel dat zij ook dit apparaat zien als een serieus sportproduct. je hey, bent ook nu in Amerika bezig, meen ik? Ja, dat klopt. En uh, daar is de, de grootste fitnessleverancier uh, uh, uh, van plan dit in de collectie toe te voegen. Je ligt helemaal in een deuk. Nou, jaloers. Jaloers. Nee, t, uh, wat je merkt is dat uh, uh, zeg maar vooral uh, interesse komt van de dames die normaal in de sportschool gaan. Als die ja. dit apparaat zien, herkennen ja. ze het meteen. Ja. En denken, hé, hey, dat is iets voor mij. 9 van de 10 zeggen, wat kost die? Wanneer kan ik hem kopen? Maar je hebt ook een, een fiets. Je hebt een, een space scooter, noem alles maar op. Ja, dat klopt. Wat is uh, dit dan? Voor, nou, uh, uh, al die nieuwe apparaten of vare apparaten zijn maar ontwikkeld om bepaalde spiergroepen te trainen of gewoon om er vooruit ja. te komen. Ja. Dit apparaat is juist ontworpen om alle spieren uh, te, te, te, te belasten. Een complete workout. Ja, zo dat heet dat. Ja. Ja, ja, ja, ja, zo heet dat natuurlijk tegenwoordig. Ja. Goed, de GURB. De The CURB. De curb. CURB. CURB met een C. Wat betekent het eigenlijk? Uh, dat betekent uh, officieel in toom houden. Ik begrijp dat. Je, je, moet, hem, je... je moet hem in toom houden. Uh, het is net een wild beest in het begin. Die alle kanten op wil. Maar als helemaal getemd is. Dan heb je er heel veel plezier ja. van. Succes met de GURP. Ja, dankjewel. Draai dan hem nog maar even om. Dan, uh, dan rijd je naar een stukje. Dan oh, ga je zelf Ja. ja. Uh, je bent enthousiast geworden. Nou, oh. ik moet zeggen dat ik tot het nog meer van voor de fiets. Oké, okay, succes. Ja, Dankjewel. Doe voorzichtig even. <laughs> Doe voorzichtig, ja, want het wilde beest, die curb... is voorlopig nog niet in Nederland te zien, maar wel al in Amerika. Deze week is het Dutch Design Week in Eindhoven... met als thema Future Now. Vanuit binnen- en buitenland komen kunstliefhebbers en geïnteresseerden... naar de designstad van Nederland... om de laatste ontwikkelingen op het gebied van design en innovatie te beonderen. Maar wat is nu eigenlijk design? Zijn het alleen maar mooie spullen? En hoe ziet de toekomst eruit? Ik vraag het aan Bas Rijmakers. Hij is lector van de Design Academy Eindhoven. In de studio ook al daar. En aan Tjeerd Veenhoven. Aanstormend designer. En die is aangeschoven bij mij. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Rijmakers, wat is voor u design? design is eigenlijk heel breed. Het is breder inderdaad, wat je zojuist vertelde, mooie dingen. Het is ook eigenlijk bedenken van... wat voor soort oplossingen zijn waardevol voor de maatschappij... en wat voor problemen hebben we eigenlijk waar we wat aan zouden moeten doen. Dus niet alleen oplossingen. Kunt u een uh, ja, vraagstuk benoemen... Uh, waarvoor u wellicht wel al een oplossing heeft bedacht? Nou, waar we onder andere veel aan werken... is de maatschappij die steeds ouder wordt... of de bevolking die steeds ouder wordt, moet ik eigenlijk zeggen... Daar zijn natuurlijk veel um, cijfers over. Dat kunnen we voorspellen hoe dat gaat. Maar hoe dat we daar nu precies oplossingen voor moeten bedenken... en welke dingen over relevant zijn om aan te pakken... dat is veel onduidelijker. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Zowel eigenlijk in de creatieve industrie... als ook in de... Bij educatieve en onderwijsinstellingen, kennisinstellingen... zoals TU Delft, waar we zojuist waren. Maar ook op de Design Academy in Eindhoven. En dan kijken we met name samen met uh, die ouderen zelf... en de mensen die nu zorgen voor die ouderen... wat is nu relevant voor hen om te doen. Want waar zouden ouderen behoefte aan kunnen hebben? Ik, ik denk dan bijvoorbeeld direct aan, uh, aan een staal opstoel bijvoorbeeld. Ja, dat is het eerste wat dan bij mij te binnen schiet. Maar ja, die is er al. Ja, die is er al. Waar we ouderen behoefte aan hebben... Uh, in eerste instantie kijken we eigenlijk wat breder. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat ouderen behoefte aan hebben... om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. En dat past nu juist heel goed bijvoorbeeld... bij ook een behoefte vanuit uh, de overheid... om de kosten wat betreft gezondheidszorg terug te dringen. Dus minder verzorgingstehuizen. En dan gaan we kijken van hoe kun je nu ouderen... langer in hun eigen huis laten wonen. En wat voor ideeën hebben ze daar zelf over? En daar ligt voor designers ja echt... eigenlijk gaat de wereld open of er ligt een wereld open dan? Ja, je zou kunnen zeggen, traditioneel gezien heeft iemand anders al bedacht... wat de oplossing moet zijn, in grote lijnen. En die maakt dan een briefing voor een designer, zoals dat heet. En dan mag de designer het gaan maken. Maar tegenwoordig zie je dat designers steeds meer een rol krijgen... in het bedenken van, wat zou je eigenlijk überhaupt moeten doen voor die ouderen? En wie moet daarbij betrokken zijn? En hoe krijgen we die mensen bij elkaar? Meneer Veenhoven, zit u in dezelfde designhoek... om er maar even een stickertje op te plakken als meneer Rijmakers? Ja, ja, zeker weten. Hè. Design is een heel positief gebeuren. Vroeger was het inderdaad, zoals Bas ook al zegt... ging dat veel meer over problemen oplossen. Je had een ingenieur en die kwam ergens mee. Of een technische ontwikkeling en er moest dan iets mee gebeuren. en zodoende. Maar Nu kijken we eigenlijk veel meer naar van waar willen we heen willen. Wat, wat, wat willen we nou eigenlijk van onze producten? Maar vooral ook wat willen we van onze samenleving? En, en daar horen allemaal dingen bij. En niet alleen maar echt gebruiksproducten. Maar ook uh, hele concepten. Hè, zoals ze dat in de design academy ook uh, verontwikkelen. En daarbij komen producten. En het mooie van het designersvak is. Dat uh, die vrije ja, die creativiteit. Dat vrije denken. Dat kan daar heel goed zijn weg vinden. En dan kunnen we dat eventueel gelijktijdig. Of daarna terugkoppelen naar uh, industrie. Of weer naar die techneut. Hè, weer naar die specialist. Die dan, dan uh, op uh, verder gaat. Um. Ik denk dan altijd inderdaad bij design, het is iets moois. Maar u heeft ook iets moois meegenomen, mag ik wel zeggen. Um, er liggen hier vier, mag ik het zeggen, plankjes? Ja, plankjes prima. Wat kan ik hiermee doen? Kunt u, kunt u mij vertellen wat hier ligt? Wat hier, ja, wat hier ligt, liggen biolaminaten. en dat zijn, dat zijn eigenlijk hele dunne plakjes, plankjes zoals je het al noemde. Uh, gemaakt van reststromen die we in Nederland in onze omgeving hebben. We hebben hier aardappelschillen verwerkt tot biolaminaat. En knoflookschillen en uierschillen. En heel veel reststromen die al een functie hebben hoor. Want dat probleem is inderdaad opgelost. Dat zijn de reststromen die gaan naar de veevoederindustrie of naar de compost. Maar een klein deel van die reststroom die wordt door de ontwerper, in dit geval mij, dan gezien als een, iets wat nog veel meer waarde kan krijgen. En in het geval van dit is een biolaminaat. Dus een laminaat dat je op een tafel kan plakken of op de vloer kan leggen of op een muur kan hangen. En waar veel meer waarde in zit dan wij ooit dachten. En dat is waar ontwerpen een goede rol speelt grappige is, uh, het is op onze website de gids.fm, goed te zien, maar oh. zij kunnen niet ruiken, dat kan ik wel doen. ga ik ook even doen. ik heb hier uh, uh, ja een plankje is gemaakt echt van knoflookschillen. Ja, knoflookschillen, ja. en als je aan de zijkant ruikt. Ruik je inderdaad nog de knoflook? Ja, dat ruik je inderdaad. Als je hem inderdaad uh, dat is niet bij allemaal zo, maar in dit geval hebben we speciaal de samples meegenomen die nog ruiken, want dat is wel zo leuk. Nee, dus hier kun je zien hoe zo'n waardeketen, uh, waar een ontwerp een rol in speelt, die daarvoor nooit een rol speelde in zo'n zo, zo proces. En, nu, en er gaat niets verloren? Er gaat niets verloren, nee, nee, nee, absoluut niet. Meneer Rijmakers, uh, kent u, uh, ja, ik noem het maar even de plankjes van meneer Veenhoven. Nee, maar het is goed te horen dat ze op de website staan... dan kan ik ze straks eens even bekijken. Jammer dat ik ze niet kan ruiken. Dat is inderdaad erg jammer. Het is best, een, ja, het is best aangenaam. Zo'n beetje van keukengevoel krijg je direct. Dat je lekker aan het kokerellen bent. Maar um, zoals uh, meneer Veenhoof het beschrijft, meneer Rijmakers... is dat inderdaad waarvan u zegt... ja, uh, die kant moeten we echt veel meer op? Ja, ik denk wat, wat er ook direct aan opvalt... is dat ontwerpers zijn heel ondernemende mensen. Dus dat zijn niet mensen die uh, stil blijven zitten... tot iemand anders ze vertelt uh, wat ze moeten doen... Of een opdracht geeft. Ontwerpers zijn eigenlijk mensen die overal ideeën en kansen en mogelijkheden zien. En daar kunnen we denk ik nog veel meer gebruik van maken in Nederland. Meneer Rijmakers, wat mag het kosten om er even ja, een beetje toch direct een, een prijskaartje aan te hangen? Wat, mag, wat mogen deze plankjes kosten, nou, bedoel niet, je? Niet directe plankjes, maar meer design. Hè? Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen um, op de portemonnee letten... en niet direct um, ja, heel veel geld uitgeven voor iets... dat ook op een duurzame manier gemaakt is en tegelijkertijd mooi is. Ja, dat is, dat is eigenlijk toch een beetje, vind ik, het, het, uh, zeg maar het clichébeeld van design. Designers maken dingen mooier en ook duurder. En ik denk dat um, die prijs, die, die kostvraag... dat is heel erg op producten gericht, zeg maar... Wat ik veel meer zie is dat die zouden een rol gaan spelen... als een soort strategische consultant in allerlei bedrijven. En dan ja, zijn ze onderdeel van een ontwikkel- en een vernieuwingsproces. En dan wat het kost, dat wordt eigenlijk niet door ons betaald, maar, bepaald... maar door de, de marketingafdeling, zeg maar. Meneer Veenel, nou voor u knikt, u herkent dat? Ja hoor, ik kan het heel goed voorstellen dat als ik aan tafel zit met de aardappelschilboeren, dat mijn visie voor hun, nou ja, dat, dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En voor hun, wat het hun geeft, is een, is een, een, nieuw, een, een nieuw besef van wat zij hebben. En uh, dat heeft op zich niks te maken met die verkoopprijs van design. Dat gaat er veel meer om dat uh, dat, dat product opeens uh, een, een andere waarde krijgt. En dat die waarde toevallig al veel hoger is dan de aardappelschillen voor de veevoederindustrie, dat is dan hartstikke mooi meegenomen, maar dat hoeft niks te maken met het eindproduct van de consument. Dat als het goed is, sterker nog, ik hoop zelfs... dat dit product goedkoper wordt dan de bestaande producten. Het is moeilijk, maar laten we daarvan uitgaan... want het is een positieve uh, richting. Wat heeft u nog meer gemaakt? Want uh, dit is duurzaam, maar ik weet... Er zijn nog meer ontwerpen van uw hand die uh, ja, toch dat predicaat mogen dragen. Ja, de laatste, laatste half jaar is er veel aandacht voor palmleer. Dat is eigenlijk een, een methode die ik heb ontwikkeld. Het zacht maken van plantaardige vezels. In dit geval het palmblad. Dat ligt in India in gigantische hoeveelheden op de grond. En als je dat in een bad van biologische vetten gooit... zoals ik dat heb gedaan, dan wordt dat zacht. En dan lijkt het een heel klein beetje op leer... Belangen na niet op echt leer. Maar het is goed genoeg om een heleboel producten van te maken. En zo zie je ook weer dat zo'n reststroom... die eigenlijk helemaal niet erkend wordt hè, op waarde... opeens een, uh, een toekomst krijgt. En zo kunnen ontwerpers op veel meer plekken interventies doen... en uh, laten zien hoe het, uh, hoe het de goede kant op kan gaan. En wat maakt u ervan als het eenmaal in dat bad heeft gelegen? Ja, nou, ze, ze maken ervan. Want we hebben een fabriekje in India opgerezet. En die dames die maken daar slippers van. En in Eindhoven op de beurs uh, zijn in het klokgebouw... inderdaad ook uh, tassen te zien van palmleer. Ja. Heeft u ook Meneer Rijmakers, um, is het Nederlandse designklimaat aantrekkelijk genoeg? Ja, ik denk dat het heel aantrekkelijk is. Als je kijkt in de, in de wereld... ik werk op internationaal niveau... dan zie je dat Nederland duidelijk voorop loopt... In, uh, in dit soort ontwikkelingen in design. Waarbij zeker niet alleen aan producten gedacht moet worden... maar ook aan het ontwerpen van diensten. Dus bijvoorbeeld het ontwerpen van... Uh, Eerder van de hele ervaring van hoe mensen in een ziekenhuis uh, beter worden. In plaats van alleen maar de, de wachtkamer bijvoorbeeld. En dat, die ontwikkeling, na nou, voor ontwerpers, hebben ook een rol in het ontwikkelen van diensten. Daar loopt Nederland, denk samen met Groot-Brittannië en Scandinavië, zeker voorop in de wereld. Als mensen thuis nu luisteren en denken, goh, ik zou ook wel designer willen worden. Wat moeten ze dan doen? Nou, dan moeten ze om te beginnen, denk ik, deze week naar Dutch Design Week komen... en veel meer designers spreken. Om te horen wat designers eigenlijk doen... en wat designers voor ideeën en, en, en dromen hebben. Dan kan je je daar een beetje aan spiegelen. En eigenlijk zien van, is dat ook wat voor mij? Het gaat uh, iets verder, meneer Veenhoven, dan een schets op de keukentafel. Jazeker, en zeker in Eindhoven tijdens Dus de Design Week... zie je ook heel goed hoe toch ook al industrie en, en ondernemerschap... en design al heel goed samengaan. Uh, dat is een van de voordelen van die beurs. Uh, dat je, je, kun, je kunt echt zien hoe ook de grote merken al inspelen... op. Uh, op wat wij kunnen. En ja. hoe doet u dat uh, zelf als designer? Want u moet u zelf wel op de kaart zetten. U bent natuurlijk niet de enige. Ja, dat is altijd een heel gedoe. Hè? Dat, oh. <laughs> ja, je hebt een heleboel beurs in Europa. Je hebt inderdaad een heleboel uh, uh, tijdschriften. En overal wil je natuurlijk uh, inkomen. En, en de Design Week is in Nederland een heel mooi podium. Om te laten zien wat je kan. Uh, over een half jaar is er Milaan. En uh, Eindhoven is in zoverre heel uh, goed gepositioneerd. Dus uh, nu zijn we dit, uh, dit uh, najaar in Eindhoven te zien met onze producten. Ja. Uh, heeft u nog een tip voor mensen die, u zei al, ze moeten komen naar Eindhoven Is er nog iets waarvan u zegt, daar um, ja, moet je echt op letten? Nou, ik denk als je naar de graduation show komt van de Design Academy. Het leuke is daar dat alle studenten die net afgestudeerd zijn, die staan naast hun werk. En dan kan je uitgebreid met ze spreken. Dat is eigenlijk nog zeker zo leuk als het werk zelf zien, denk ik. Meneer Veenhoven, gaat u nog die kant op? Ja, wij hebben onze eigen, eigen beurs, eh, onze eigen stand in de groepstentoonstelling Monnikenwerk. Dat gaat eigenlijk over materiaalontwikkeling. Dan laten acht ontwerpers uh, laten zien hoe zij met het ontwerpproces gaan, uh, omgaan voordat het een eindproduct wordt. En dat is machtig interessant. En precies uh, zoals Bas zegt, daar kun je gewoon met ons in gesprek gaan over hoe belangrijk dat wel niet is. En uh, dan uh, kunnen we ook eigenlijk, eigenlijk met ogen ogen zien... Ja, 120 verschillende variaties. Hoe je tot de plankjes komt, hè? Ja, exact. Als lambrisering of voor op de vloer. Hartelijk dank, Cheers Veenhoven, designer en Bas Rijmakers. Creatief directeur van Standby en lector ook van de Design Academy. Dit is Radio 1. Half twaalf, is Jan van den Putten met het NOS Journaal. Dronken vrachtwagenchauffeurs bestraffen met een alcoholslot is toegestaan. De Raad van State vindt de maatregel niet onevenredig zwaar. Dat blijkt uit drie uitspraken. Drie beroepschauffeurs waren in hun personenauto... betrapt met te veel alcohol op. Hun rijbewijs was voor 24 maanden ongeldig verklaard... en er was hen een alcoholslotprogramma opgelegd. In hun verweer zeiden de chauffeurs... dat ze zo hun beroep niet konden uitoefenen. De Raad van State vindt de straf niet onevenredig zwaar... omdat de verkeersveiligheid in het geding is. De Spaanse economie is na ruim twee jaar officieel uit de recessie. Dat meldt de Banco de España, de Spaanse centrale bank. In het derde kwartaal groeide de economie met een schamele 0,1 ten opzichte van het tweede kwartaal.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 En er viel op de A1 richting Apeldoorn. Daar staat dus knooppunt Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want van en naar Almelo rijden geen treinen door een stroomstoring. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in midweek Den Haag heeft de coalitie straks de oppositie weer nodig in het Zwarte-Pieten-debat. Die Knecht vind ik ook weer Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. De Doors, 1971, Lover Madly. Zwarte Piet, moet hij blijven of niet? Dat is de kwestie die nu op zo'n beetje ieder verjaardagsfeestje... en bij elke koffieautomaat wordt besproken. En wat doet Politiek Den Haag met dit heikele thema? Voorlopig niets, want het is herfstreces. Is de toekomst van Pieterman überhaupt een politieke kwestie? Daar praat ik over met Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman... En met Francisco van Jolen, eindredacteur van opinie- en debatsite jo.nl. Francisco, politiek Den Haag ligt stil. En daar kan jij je wel eens over opwinden. Ja, nou ja, ik vind het merkwaardig dat je... Dat het parlement zo'n beetje de schoolvakanties voert. Ik bedoel, het is geen onderwijsinstelling, het is gewoon het land moet bestuurd worden. Dus waarom zou je maar voortdurend overal uh, recessie inlassen en zeggen van, nou, het politieke debat ligt stil en uh, we gaan nu weer even vakantie houden. Ah, en, het was uh, dit keer de ideale stok achter de deur om tot een, uh, tot een overeenstemming te komen en uh, de coalitie. Uh... Moest dat forceren voor de herfst, weet je wel? We ja. hebben er over gedebatteerd voor de herfst. En toen hadden ze rust verdiend. Dus ja. in dit geval is het er meer maar, op zijn plaats dan ooit. Ik, en ze hebben ook echt hard gewerkt. hè? Ik, ik moet ook wel eens wat forceren en dan heb ik eigenlijk nooit een vakantie. Ja, maar zoals dat goede stok achter de deur. Toen zo werkt het wel, af en wel kan, trouwens. Ja, dat snap ik wel. Maar dat is, je kunt dingen makkelijk veranderen. Je kan er, kijk, het is geen halszaak. Het valt mij gewoon op. En nu het herfstige dat is een weekje, dat valt me mee. Maar het was soort me meer met het kerstige want dat duurde wat, drie, vier weken of zo. Ja, drie. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En dat, ja, soms is dat. Ik bedoel Ik vind het maar een beetje raar eigenlijk. Ik snap niet zo goed waarom dat het onderwijs gevolgd moet worden. Want nee, goed. het land is een crisis en het land moet bestuurd. Ja, nee, maar goed. In dit geval, nogmaals, ik vind het wel een verdiend reces. Er is echt hard gewerkt voor die, voor die vakantie. En ja, wat mij betreft mogen er ook best tien weken minder hoor. Maar uh, dan houden ze er nog een stuk of zes over, denk ik. Nou ja, dus, uh... goed, reces of niet, ophef genoeg, hè. Over bijvoorbeeld Farine Shepard... die de kwestie namens de VN onderzoekt. En gewoon ook heeft gezegd... ja, het moet maar eens afgelopen zijn met het Sinterklaasfeest... want het is uh, racistisch, Zwarte Piet... en een terugkeer naar de slavernij. Peter, wat vind je van deze VN-bemoeienis? Uh, ja, uh, uh, interessante kwestie. En, uh, um, Ja, ja Francisco. Wat vind ja. je ervan? Uh, nou, ik vind het wel... Uh, uh, ik vind het een, een heel mooi debat, laat ik het zo zeggen. Ik kijk er met uh, uh, veel interesse naar... omdat er zoveel dingen aan zitten. Die je kan zeggen, het gaat helemaal nergens over. Ik vind het eigenlijk ook wel prettig dat het over iets gaat. Kijk, als Sint Sinterklaas niet feest dit jaar niet verandert of zo... dan is er geen man over boord, Terwijl er allemaal dingen naar boven komen. Ik leer heel veel over de geschiedenis. Want je kijkt een beetje van, nou, waar is dat feest dan vandaan? Wat is, waar hebben we het nou eigenlijk over? Is, ik vind het aardig dat... De rol van de slavernij in Nederland. weer eens naar boven komt. Terwijl dat iets is wat we toch redelijk veel wegmoffelen. Eh, er is nu in de Verenigde Staten. gaat de film eh, in première. Eh, 12 Years. Eh, maar, eh, 12 years is Sleven. Äh, dat is een, uh, een grote film. Ik dacht van ja, welke films bestaan er eigenlijk in Nederland over de slavernij? Of oh, sowieso boeken ja, daarover? Amiga. Wat kan je daar eigenlijk over lezen? Wat voor toen literatuur... dacht je, we kunnen elk jaar de reportage van de Intro Sinterklaas laten zien. Heb je nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, dus dat is goed dat er eigenlijk dat dat allemaal naar boven komt. En ik vind het een interessante discussie. Maar goed, die, de, de opmerking van de mevrouw van de VN, mevrouw Shepherd, is ja. natuurlijk die blijft niet zonder gevolgen natuurlijk. Want het is wel vreemd dat je een uitspraak doet op het moment dat de commissie nog moet beginnen met een onderzoek. Ze heeft een voorschotje genomen. Ja, en uh, nou ja, uh, onze vriend uh, Geert Wilder was stond meteen klaar om daar een opmerking over te maken. Ja. Schaf de VN maar af. Klokken genuanceerd. Wij, wij dus... doen niks anders dan opmerkingen maken over andere culturen die we nog moeten onderzoeken. Ja, nee, wij... als, als je als een parlementariër naar Wit-Rusland gaat om daar de verkiezingen te gaan onderzoeken, zegt hij van tevoren. Ook al dat hij een beetje zijn twijfels heeft nee, of dat wel dat goed is, gaat. Dat blijft toch dus raar. Als je in een commissie zit, moet je iets gaan onderzoeken. Ze zegt het zelf. Het is, het is, in, dat, in dat interview ook. Ik moet het nog onderzoeken. Het is misschien nou. een beetje raar dat ik al een mening heb. Ja, weet je wel, zou ik niet gedaan hebben. En... Uh, ik begrijp de politieke partijen die daar misschien een discussie over willen voeren. Nou ja, ja. CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg, die op dit moment dus op bezoek is bij de VN in New York, heeft gezegd: Ja, ik zou wel heel erg even graag met haar willen praten. om eigenlijk uit te leggen hoe het precies zit met Volgens dat VN. Volgens mij gaat het onderzoek daar toch over hoe het precies zit. Dus ga je nu de onderzoeker, voordat ze het onderzoek begint... Nee. even uitleggen hoe het in elkaar zit? Nee, nee is die steviger... onderzoeker legde ons uit. voordat ze het onderzoek ging doen, hoe het in elkaar zit. Maar als is nee, is zij van gewoon heeft. Zeggen... Peter, het steviger op de politieke agenda toch gezet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er nu een aanleiding is om een. Uh... Het, om het zogenaamde zwarte-pieten-debat... eindelijk naar de Tweede Kamer te trekken. Nou, maar ik, ik, dus, die natuurlijk Het is een beetje en raar dat een de vrouw de zijn, denk. Ik. De maar zo raar zijn die uitspraken niet. Ze, ze, ze weten het ook niet helemaal. Maar benoemen, als wij onderzoek doen naar vrouwenbesnijdenis... ook zo'n cultureel verschijnsel... dan spreken we ons daar ook wel over uit... voordat we dat het rapport klaar hebben. Dat is heel normaal, want je hebt daar een opvatting voor. Het zou heel, ik zou het heel erg raar gevonden hebben als zij zou gezegd hebben... ik heb daar geen enkele opvatting over. Nou, en de premier hè, die heeft er ook wat over gezegd. Zullen we nog even luisteren naar Rutte? Je moet altijd rekening houden met gevoelens, maar Zwarte Piet uh, zegt het al. Die is zwart, dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Nou, hij hoeft niet zwart uh, gesminkt te worden. Hij kan ook uh, roze of geel worden uh, Ja, maar dan heet gemaakt. hij Sinterklaas en Witte Piet. En volgens mij is het Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus ik zou niet weten hoe ik dat moet oplossen. En dan was daar ook nog eens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gisteren. En dit zei hij over Piet bij Pauw en Witteman. Dat er dan, hè, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, wordt gezegd... van, Nou, dan doen we de volgende keer tussen alle ja. Zwarte Pieten ook een groene en een blauwe is een keertje. Ik denk dat de kinderen daarmee niet minder plezier zijn. Heeft de regering een standpunt te nee, zaken? de regering heeft geen standpunt. <laughs> Peter. Wat vindt ja, het kabinet ja, Ernstige, zaak, ernstige ja. zaak is dit. Het kabinet praat met twee monden, weet je wel. Dat, is, dat, is, dat mag helemaal niet, hè. dat kunnen ze dus nooit doen. En uh, Ronald Plasterk heeft zich een beetje laten verleiden om zoiets te zeggen. Um, van en hier zullen wel politieke partijen opspringen, hoor. Dit vinden ze altijd heus leuk om dan, aan te, uh, om dan even te gaan uitvinden... Hoe het, hoe het kabinet er nu echt over denkt. Want wie wordt dus. wel het geld dan Is het woord van de premier sowieso belangrijker <kwijnt> dan het van de minister of niet? Nou, is niet zo gezegd. Nee. Oh. Dus uh, bedoel, je, dat is juist leuk om dan te gaan uitzoeken van: oké, okay, wat denkt de regering nu echt? Wat vindt de regering hier echt van? Over rare uitspraken gesproken. We kunnen over Marcel Sheppers. Ik vind die uitspraak van Rutte ook heel erg raar. Hè? De, Rutte is de premier van alle Nederlanders. Het is duidelijk dat een deel van de Nederlanders hier ernstig moeite mee heeft. Dat kan je niet even wegwuiven van: uh, nou, er is uh, hup, daar kunnen we niks aan veranderen. Klaar. Ik vind niet dat je dat zomaar zo even. Uh, nou, kijk, het, hij, doet, het, hij deed het op de bekende Rutteaanse manier. Ik bedoel, in feite niet echt antwoord geven, maar gewoon een feit vast. Dus, Piet. Het, ja, als je inmiddels terug nee, manier, nee, we, we hebben omklossen. het over Sinterklaas en Zwarte Piet. <laughs> en geeft verder geen inhoudelijk antwoord. Ja, dat, is, uh, dat kun je ook niet verwerpen. Ik bedoel, hij, hij constateert, doet gewoon een feitelijke constatering. Ronald Plastree ging mee in een redeneertrand. Ja, als er zoveel mensen bezwaar tegen hebben, vind ik het niet erg als er ook gekleurde Pieten bij zijn. En uh, dan zijn mensen bij nu.nl en het NOS-finaal bij de hand genoeg om daar een nieuwsitem van te maken. En opeens staat hij het boek als uh, iemand die het Sinterklaasfeest... ter uh, discussie stelt op de manier waarop hij het kennen. Ja. Ja, nou, dat lijkt me ook uh, helemaal geen gek standpunt. Op, Zou jezelf, het, uh, al, uh... Peter, wel electorale zelfmoord zijn... als je dit uh, inderdaad naar de Tweede Kamer gaat verplaatsen? Want als je de peilingen <kwijnt> leest, negen van de 10 Nederlanders zegt... laten we er alsjeblieft van afblijven van het feest. Nou, ik denk dat alleen GroenLinks het ten opzichte van de kiezers mee weg kan komen... dat het, uh, dat het Zwarte Piet ter discussie wordt gesteld... Maar dat voor alle andere partijen uh, dat uh, heel lastig zou worden. Want uit de peilingen blijkt dat 90% van de bevolking uh, geheel voor Zwarte Piet is. En tegen uh, uh, twijfel eraan. Twijfel aan Zwarte Piet. Nou ja, is, die dingen, ik bedoel, daarom wordt er debat gevoerd. je ziet dat er ook mensen van mening veranderen. Ik val daar zelf ook onder. Ik vond het eerst een belachelijk onderwerp. Inmiddels denk ik van ja, er is wel wat voor te zeggen. En dingen zijn aan verandering onderhevig. Vergeet niet, ik ben opgegroeid in de Bijbelbelt. Als katholiek jongetje in een protestantse omgeving. Er waren heel veel van mijn vriendjes die mochten geen Sinterklaas vieren. Dat werd niet aangedaan, want dat was een katholiek feest. Nou, wat zie je? De, het kruis is van de mijter afgehaald. In heel veel gevallen, dat is geen katholiek feest meer. Dat is wat veranderd. Nou, dat, dat, dus dat Sinterklaasfeest, he, als je op oude plaats Gekeken. Er is altijd maar één Piet. Nu, omdat de televisie erbij is gekomen... zijn er heel veel Pieten, want dat is een leuke plaatje. Dus we hebben nu 600 Pieten. Terwijl het eigenlijk toch Sint en Piet is. In alle liedjes heb je ook maar één Piet. He, dat nou, dat doen hoop, jij, hoop jij nu ook dat een... Politieke partij de, de, de, de klacht van Quincy Dario omarmt en dat hij gaat, hem gaat steunen, zeg maar. In deze nou, strijd. ik vind het wel goed. Ik vind het, het is voor. En van welke partij verwacht je dat dan? Nou, ik denk dat GroenLinks misschien wel wat gaat doen. En ik zou zeggen, het is. Kijk, van de, een debat is niet alleen bedoeld om gelijk te krijgen of om discussie te Het is ook wat bedoeld om wat van te leren. En dit is een debat waar je veel van kan leren. Ja. Oh, is het wel, was het wel weer heel grootschalig gevoerd in Nederland? Is het ook Ja, nou, ik alle vind, kransen, wat ik zo jammer vind, is dat er krans meteen vandaag. gedaan wordt. Dat snap ik wel, maar door de, he, door de voorstanders van Zwarte Piet, als je ze zo mag noemen. He, alsof het de bedoeling is het Sinterklaasfeest -af, af te schaffen. Nou, ik ken eigenlijk niemand die dat van plan is. Het gaat alleen om de figuur Zwarte Piet, die in heel veel landen voorkomt. He, in allerlei gedaantes. Alleen bij ons ziet hij eruit als een negerslaaf. En jongens, moeten we dan niet zeggen... ganzen trekken hebben we ook verboden op een gegeven moment gezegd... van doen we niet meer, Klar. want het is een beetje zoals stierenvechten. Eh, ja, dingen veranderen en misschien moet je daarin meegaan. Nou, dan laten wij Zwarte Piet even voor wat hij is. Uh, nog even wil ik het hebben over de opmerkelijke actie van uh, Louis Bontes... PVV-Kamerlid, stapte deze week uit het fractiebestuur... en hij klapt ook nog eens uit de school... over de ondoorzichtige financiën bij zijn partij... Wat vinden jullie van deze plotselinge openheid, Peter? Heel verrassend, want uh, Louis Bontes behoorde tot het, uh, het uh, intieme clubje van Geert Wilders. Zeg maar. Ik bedoel, dat zijn uh, uh, Martin Bosma, Fleur Agema en tot voor kort Louis Bontes. Die heten samen het politbureau, tot voor kort. Um, Bontes waakte ook uh, over de, het mediabeleid van de fractie. Die, die kon nog wel eens iemand tot de orde roepen als toevallig een Kamerlid wel ergens een interview had gegeven... of een paar uitspraken had gedaan, dan kwam Bons langs. Die zei van, of vond ik geen goed interview, jongen. Zo'n Rotterdams, oude politieman, weet je wel. Strenge oude politieman uit Rotterdam. En uh, uh, opeens keert hij zich af van Wilders. Nou, dat is uh, zeer verrassend. Tenminste, zo mag je het wel interpreteren. Want op het moment dat hij uit het bestuur stapt... en openheid gaat geven, plotseling, terwijl hij dat zelf altijd zo tegenhield... ja, dan is er wel iets aan de hand. En dan ben je voor Wilders ook niet meer een ingewijde. En dan lig je er bij de volgende kandidaatlijst uit natuurlijk. En wat zijn volgens mij twee dingen. Je hebt a, het feit dat er, iemand, dat er weer een conflict is in het PVV. En dat blijft maar doorgaan. Wat ik vind, eigenlijk veel interessanter vind, is dat je ziet: Wilders is nu tien jaar bezig. En in het begin kon je nog zeggen van nou, hij moest een partij opbouwen. En het is logisch dat hij dat klein houdt en dat hij daar geen pot te krijgt. kijkt. Hij is tien jaar verder. Hij heeft alle kansen gehad om een partij op te bouwen. Hij wil het gewoon niet. Hij wil geen partij. En dan kan je je afvragen, hoe moeten wij nou in Nederland omgaan met het is dus geen partij? Er zit iets met een, een witte man met wat knechten om zich heen. Die zitten daar in de Kamer. Ja. Ja. Een, een soort zintpartijtje te, te voeren. Moeten, wij, hoe moeten, wij daar nou, is dat, moeten we dat nou appreciëren dat er een antidemocratische partij zit? Dat er een partij is die niet zoveel van democratie moet hebben. Nou, de democratie wil hij graag invoeren, Bontes? Gaat hem dat lukken of denk je nou? Nee, dat lijkt me een uh, onhaalbare uh, verhaal. Maar kijk, wat je wel kunt afleiden... is dat hij zich niet meer uh, zo lang gevoelde binnen op de plek waar hij zat. En dat betekent vooral, hij ging over het geld. En daar kloppen een aantal dingen niet... met de financiering van de, de protestdemonstratie op het Marienveld onlangs. Een subsidie hè, die en, ze krijgen, dat ze verkeerd gebruiken. Precies. En, <lacht> ja, um, ja hij, hij vreest waarschijnlijk dat hij, dat hij op een gegeven moment... persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld... voor uh, financiën die niet uh, in orde zijn... En de man heeft wel een terugkeergarantie bij de politie, dus die heeft wel een paar dingen die niet tegen elkaar. Je moet kan wel een gevangenisvergunning. Als het misgaat met geld. Ja, en uh, ja, die moet je dan afvragen of Geert Wilders dan zegt van nee, hey, maar dat heeft hij een opdracht van mij gedaan allemaal. Ja. Misschien dat hij daar een beetje aan twijfelt. Peter K, politiek redacteur van Paul en Witteman en Francisco van Jole, eindredacteur van opinie en debatsite Joop.nl. De Nederlandse band Rigby. En die naam hebben ze dan weer ontleend aan Eleanor Rigby. Het gelijknamige nummer van de Beatles. Maar dit is het echt een nummer van Rigby zelf. Lighter. De de Kift bestaat 25 jaar. De Noord-Hollandse band viert dat zaterdag... met een festival in de Amsterdamse Paradiso. En het festival heet Sauzig. Ja. Toch lag even wat hij maar. jij weet er meer van. Ja, hele gekke naam voor ja. een festival. Maar De Kift is dol op gekke namen voor hun muziek. Ik ben eventjes naar hun eigen kifthuis gegaan... in Koga aan de Zaan, waar ze aan het repeteren waren... samen met de minister-presidentiële Havenharmonie uit Antwerpen. Ja, Kift. Een unieke, een unieke band. is realistisch, mag ik dat ook zeggen? Ja, <laughs> is waarom, ze zo... vind, waarom vind je ze... Nou, ik weet Ik heb ze gezien uh, eerder dit jaar uh, op de Schelling En het was... Het um, is raar. Het is vreemd. En er gebeurt van alles. En je moet het gewoon een beetje ondergaan. Klopt. Maar ja. het is net alsof je er niet bij bent. Ja, nou. het, is, het is om die reden al heel erg leuk. <laughs> ze staan uh, zowel op poppodia als in het theater. Hun albums zijn doorgaans in zelf, uh, zelf in elkaar geplakte kunstwerkjes. Het is de enige Nederlandse band die een cultuursubsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten. Uh, ze spelen op vergeten instrumenten als de Optigan, de Autoharp, de Lira, een glazenorgel, vraag me niet hoe het eruit ziet... Uh, en een uitschroot opgetrokken draaiorgel. Uh, een belangrijk deel van de bandleden is familie van elkaar. Uh, hun cd's krijgen wonderlijke namen mee als Vlaskoorts en Hoofdkaas... En hun somteksten zijn grotendeels onttrokken aan wereldliteratuur. Dus het gaat ook nog ergens over. Um, wat de muziek betreft kan je ze eigenlijk het best omschrijven... als een dorpsfanfare die in een ketel met punk is gevallen toen ze klein was. Uh, en ze zijn voor het grote publiek jarenlang eigenlijk een beetje onder de radar gebleven. Maar het laatste decennium hebben ze een stevige groep fans opgebouwd. En dat komt doordat ze op heel veel verschillende gebieden bezig zijn. zanger en frontman van de kift is Ferry Heine, En hij vertelt graag dat ze voortdurend nieuwe dingen doen. Ja, ik denk dat ook een van de redenen is waarom we het al 25 jaar uh, volhouden. We houden het voor onszelf, uh, zeg maar afwisselend. Maar ja, tegelijkertijd is het voor, uh, voor het publiek ook wel belangrijk dat we ons niet uh, herhalen. En dat we proberen, ja, we proberen met de kunst die wij dan beheersen, proberen we toch elke keer weer ja, nieuwe, van een andere kant de kif te belichten. Ja, de Kift heeft een naam opgebouwd door altijd in te zijn voor speciale projecten. Nou, dat is een systeem wat zichzelf dan gaat versterken op een gegeven moment. En dat begon eigenlijk met een simpel verzoek om de stem te zijn van een audiotour in een museum. Nou, daarna is dat jeugdtheater gekomen. Locatietheater, film, literatuur, maar ook poppodia. En nou ja, die legendarische conceptalbums die ze maken. En dat zit dus altijd in bijzondere hoesjes, zoals schoolschriftjes, fotolijstjes of boeken die ze dan maken. En die worden door een speciale plakploeg in elkaar gezet. Lekker knutselen. Ja, maar die albums die zijn ook... Verrie Heijnen heeft daarvoor een hele bijzondere manier van het schrijven van de teksten. Als we een nieuwe cd willen maken bedenken we een thema of je bedenkt waar je het over wil hebben. En dan vervolgens ga ik ja, heel veel lezen om zeg maar, dat thema vorm te geven in, in de vorm van teksten. Ja. En wat er dan gebeurt is dat ik... Heel veel verschillende ja, dingen lees, boeken en uh, schrijvers. en uh, Dat ik die uh, flarden waarvan ik denk, nou, die, die passen op de een of andere manier binnen, binnen het verhaal wat we nu uh, willen vertellen. Dat verzamel ik dan in een, in een map. En dat is dan het tekstreservoir. En um, ja, het is een hele inefficiënte manier van werken. Maar <laughs> wel heel spannend, omdat je op die manier, tenminste dat vind ik zelf heel leuk eraan, dat ook... Uh, je hebt dan een soort vaag idee in je hoofd van wat je ongeveer wil. Welke richting je ongeveer uit wil. En wat er dan op de manier zoals ik werk met de teksten. Gebeurt het eigenlijk dat ook de teksten die ik vind ook het verhaal sturen. Dus het is ja enerzijds wil je een bepaalde richting op. Maar anderzijds word je door, doordat ik me verdiep in de wereldliteratuur. Ook gestuurd door, door wat ik vind. En dat uh, vind ik gewoon een uh, inspirerend procedé. Ja nou bijvoorbeeld uh, wachten op Godot bekend stuk van Samuel Beckett, ja. uh, toneelstuk. Uh, en daar zit het, het nummer Nook van het album Hoofdkaas van de Kift. Daar is een stuk tekst uit dat toneelstuk. En het is nog niet afgelopen. Het schijnt van niet. Het begint pas. Het is verschrikkelijk mooi. Net als in het theater. Net als in het cirkel. Tennis, stenen, de schedel. Verdomme! Ja! Ja, fragmenten uit die beruchte monoloog van, van Lucky uit Wachten op Godot. En ik van acteurs gehoord dat het verschrikkelijk is om die in te studeren. Dus dat verdomme wat er dan in zit, dat kan ik me goed voorstellen dat dat eruit voortkomt. Maar hier hoor je ook heel sterk die liefde voor de Nederlandse taal terug van de kift. Neem de titel van hun festivalavond in Paradiso, sauzig. Het komt uit het Engels en de, de, de poster is van het festival, die is geënt op een poster uit de 60e jaren. Mm -hmm. Volgens mij van een festival in Blokker, waar, nou ja, waar verschillende bands optraden. De, het waren geloof ik niet de Beatles, <laughs> maar, <laughs> maar. in ieder geval, op die poster stond dan met grote letters dwars over de poster: gewoon saucy. Of zo, en, de, nou, en toen kom je natuurlijk al heel snel op sauzig. Wat er bijzonder is aan het festival is dat er spelen verschillende bands spelen. Maar het leuke is dat we die avond zoveel mogelijk dwarsverbanden hebben proberen te leggen. Dus dat bands, nummers van, van andere bands spelen die ook op die avond uh, spelen. Dus zeg maar dat bindende element, dat, uh, nou ja, dat, dat heeft wel iets sauzigs. Ja, Geeft voegt graag nieuwe woorden toe aan het Nederlands. Doet van dit soort vertalingen of diept oude Nederlandse woorden op? Woorden spreken me aan omdat ze ook zo beeldend zijn. En ook omdat het soms woorden zijn uit een voorbije tijd. Bijvoorbeeld eh, gramstorig. Dat kwam ik van de week weer tegen. Dat, eh, nou, dat vind ik ook wel een mooie, <laughs> vind ik mooie woorden. Waar komt dat bij jou vandaan, die liefde voor de Nederlandse taal? Ja, ik denk dat ik die heb. Dat ik op de middelbare school zat. Toen ben ik Nederlands gaan studeren omdat ik dat gewoon interessant vond. Maar tegelijkertijd kwam ook de muziek zeg maar, op mijn pad. En uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de muziek en heb ik, ben ik gestopt met mijn Nederlandse studie. Maar, maar ik vind het toch wel fantastisch dat ik nu, wederom met de kift als middel, me bezig kan houden met de, met de taal, met de Nederlandse taal. Ja, ik vind het gewoon, sommige mensen zijn meer geïnteresseerd in, in wiskunde. En ik ben echt typisch iemand, die ik ben echt ja, talig van binnen. En Sousig. Ja. Ja, Zaterdag speelt de Kift in Paradiso in Amsterdam... op hun eigen festival ter ere van hun 25-jarig bestaan. En dat heet dus Sauzig. Met onder andere de minister-presidentiële... Havend Harmonie uit Antwerpen. Die horen we hier ook eventjes. En Stuurbaart Bakkenbaart, Redson on Raft, André Manuel... en nog heel veel anderen die ook uh, meedoen. Nou, in de mei en juni volgend jaar... Dan komt er een nieuw album van ze En mogelijk ook een nieuwe theatervoorstelling. Het jubileum van de Kift. Dus dankjewel, Botte Jellema. En tot volgende week. Wat kunt u nog zien op de buis vanavond? Nou, de koninklijke versus de oude dame. En kenners weten dan dat ik het heb over de wedstrijd Real Madrid tegen Juventus. Champions League voetbal dus om kwart voor negen op Nederland 3. Dat is live. En de rest van de wedstrijden kunt u in samenvatting zien om elf uur ook op Nederland 3. En als u nog wilt weten hoe Australië eruit zag voor de bosbranden... dan kunt u terecht op Canvas. Om tien over negen wordt daar een documentaire uitgezonden... over Surfer's Paradise. En de avond op Nederland 2 wordt weer besloten... met een tweetal documentaires van 25 minuten het stuk. Eén ervan, met de titel Daddy Doll... gaat over het leven van een gezin van een Amerikaanse militair... vlak voordat hij naar Afghanistan moet. Surf naar de gids.fm. Straks Jurgen, de lunch. Ik denk toch dat veel Republikeinen tot de conclusie zijn gekomen... dat hun strategie door de begroting tegen te houden... wat dus leidde tot die shutdown gewoon fout was. De Tea Party wordt vergeleken binnen Amerika... ook met de Taliban van de Republikeinse Partij. Allerlei dingen die lopen, ja, als het ware, uh, piepend en knerpend vast. Voor de gemiddelde Amerikaan maakt het helemaal niet uit. We zijn helemaal spuugzat met wat er in Washington gebeurt. Het belangrijkste nieuws uit het buitenland...